1 uur, Eva de Jong met het NOS-journaal. Kredietbeoordelaar Standard Poor's heeft de eurolanden gewaarschuwd dat hun kredietstatus mogelijk wordt afgewaardeerd. Ook de landen met een triple E-status worden genoemd, waaronder Nederland en Duitsland. De landen hebben nu 90 dagen de tijd om maatregelen te nemen voordat het tot een echte afwaardering komt. Minister De Jager zegt dat de waarschuwing duidelijk maakt... dat de Europese schuldencrisis alle Eurolanden kan raken. Hij vindt dat Nederland koersvast bezig is... met het op orde brengen van zijn huishoudboekje. Een campagne van het Rijk over misstanden in de Aspergeteelt... is per direct stopgezet... meldt de Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie op zijn website. De ZLTO had bezwaar gemaakt tegen advertenties van sociale zaken... waarin de aspergeteelte in verband werd gebracht met slavernij... Dat gebeurde onder de kop Hollandse asperges met de romige crème van moderne slavernij. ZLTO en andere tuinersorganisaties vonden dat generaliserend en kwetsend. Ze onderschrijven wel de doelstelling van de campagne en zeggen dat alle aspergetelers zich aan de CAO moeten houden. De Kepler-ruimtetelescoop van de NASA heeft voor het eerst een planeet ontdekt... die vermoedelijk op de aarde lijkt en in de bewoonbare zon rond zijn ster draait. En dat betekent dat de temperaturen op de planeet niet te hoog of te laag zijn... voor het voorkomen van vloeibaar water. Een belangrijke voorwaarde voor het ontstaan van leven. De planeet, die Kepler-22b wordt genoemd... staat op een afstand van 600 lichtjaar van ons zonnestelsel. Hij is bijna 2,5 keer zo groot als de aarde. en Het is er gemiddeld 22 graden. Het is nog niet duidelijk of de nieuw ontdekte planeet vooral bestaat uit gas, steen of vloeistof. Het weer. Vannacht buien met hagel, natte sneeuw en plaatselijk een klap onweer. De temperatuur daalt tot iets boven het vriespunt. ochtends veel buien, smiddags wat minder en ook een paar opklaringen. Het wordt 4 graden in het oosten tot 8 aan de kust. En het blijft de komende dagen herfstachtig weer. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. NCRV, Casa Luna. Lex Bolmeier. Wie heeft er zin om. een kerstgedicht. of een kerstgedicht. Zie ik ben al met mijn hoofd al helemaal bezig. met nu de Goed Man weer het land uit is. Om, euh, om het te richten op het volgende feest. Maar wij, wij wilden het toch echt nog even over Sinterklaas hebben. Wie wil er een. Sinterklaas gedicht voorlezen... dat hij vanavond of het afgelopen weekend heeft gekregen... en dat hij wel erg goed of precies of mooi of leuk was. Dat lijkt me nou leuk voor de tweede uur van Kazerloenen. Dus u kunt daarover bellen. 0800-1121. En alles wat verder met Sinterklaas te maken heeft... of het onderwerp van het gesprek vanavond in Kazerloenen. De animatiefilm, er werd getwitterd door wie was dat? Um, iemand die zei van ja, Nederland is top in animatieland... Unite Chundrigar. Tekenfilms, super interessant. Kunnen we bellen? Oké, okay, doei. Um, dat is ook een reactie. Nederland is toonaangevend op het gebied van animatiefilms. Animatiefilms. Twittert Jake. Nou, dat zijn we volgens mij helemaal niet. Maar als je het tegen wil, wil bewijzen... bel dan even met 0800-1121. Sinterklaas en animatie. Mevrouw Van goeie nacht. Ja, goeienacht. Het gaat over Sinterklaas, hè? ja. Wat? Nou, ik ben uh, afgelopen avond uh, in de stad Schouwburg geweest in uh, Amsterdam. Altijd goed? Altijd goed, ja. En daar was Hans Kesting en uh, Raoul Heertje. Als Sinterklaas en Zwarte Pietje. Ja, de Zwarte Pietje hebben wij nou dus gezien. Er zijn wat grapjes over gemaakt. Het oh. was een grote hele zwarte meneer die um, uh, dan stond dat Zwart Piet is racisme op zijn buik had. En daar zijn wat grapjes over gemaakt. Die, oh, die was, die was in de zaal ook aanwezig? Die was ook in de zaal, ja. Zo. Maar die was daar heel bewust, uh, liep die daar hoor. Ook ah, in okay. de hal toen we binnenkwamen al. Het was deel van de show al eigenlijk. Wat zeg je? Het was uh, deel van de show ook al. Uh, ja, nou, dat weet ik dus niet precies, maar uh, het was, volgens mij was er heel bewust gekozen om verder uh, hmm. op het toneel, althans, maar alleen op een gegeven moment uh, aan het eind van de avond heel veel Sinterklaas. Huh? en geen enkele zwarte Piet. <laughs> okay. Maar er uh, liepen er dus wel een heleboel rond, prachtige kleden, hmm. zwarte pietjes, en uh, die klommen dus ook uh, tegen de trap op, op en neer. Er is ook nog een gigantische lamp omgevallen. Dat was uh, allemaal voordat het begon. Maar het, het was heel decoratief, heel leuk. Maar het de hele, want Kesting is, uh, Hans Kesting, de acteur, en Raoul Heertje is de cabaretier. En die hebben samen iets gedaan. En het ging over Sinterklaas? Uh, ja, het ging zuiver. Hans Kesting doet dit al voor het vierde of vijfde jaar. Ja. Gekleed, als dus een deftige Sinterklaas. Dat schijnt niet altijd zo geweest te zijn. Mm. Want hij heeft ook wel eens uh, geheel, nou ja, voor de helft naakt. En dan de baard voor zijn. Uh, noemen we dat? Niet iets te laag gezakt, ja, ja. Ja, laten zakken. Nou, dat heeft hij vanavond helemaal niet gedaan. Hij is de hele avond keurig in, uh, in het pak geweest. Maar op een gegeven moment was hij dus zijn snor voor de helft kwijt. <laughs> En toen was Raoul Heertje, die was inmiddels ook op het toneel en ja, die twee die werden wat melig met elkaar. Maar ja, dat was eigenlijk alleen maar heel erg leuk. tuurlijk hilarisch. Ja, dat kan me ja. voorstellen. En, ja. um, um, want dat is een soort van cabaret. Het is ook echt leuk voor iedereen, ook als je Hans Kesting niet kent. Of... Ja, het is, het is heel leuk. Hij is heel humoristisch. En hij, hij pakt ook... Ja, er was iemand die zat voor in de, in de zaal. En die heeft hij op een gegeven moment Mim genoemd. En uh, daar kwam hij dan ook steeds op terug. En ja, dat was ook heel grappig. En, daar moest de zaal ook erg om lachen. Ja. Nou, we moesten ook met elkaar moesten we liedjes zingen. In het begin was er ook een orgel. En uh, nou ja, goed, er was zoveel. Maar de, de opzet van de avond was eigenlijk... Iedereen moet een cadeautje meenemen. Oh Ja. En de bedoeling is ook dat iedereen ook met een ander cadeautje weer naar huis ja. gaat. <laughs> en hoe is, hoe is dat georganiseerd? Ja, dat is grappig, want uh, al die pieten die hebben dus uh, die cadeautjes opgehaald... voordat je dan uh, naar binnen ging. En die werden verdeeld over de hele schouwburg. Want er waren dus zogenaamde workshops waar je je cadeautje kon verdienen. Hè, er was ook een moralistisch uh, tintje aan de avond, hoor, moet ik zeggen. Wat, wat hield dat in? Uh, nou, uh, dat verdienen was natuurlijk sowieso al van, nou als je wat verdient, dan uh, als je werkt, dan krijg je wat. Ja. Maar bijvoorbeeld Bas Haring was er, een filosoof, die heeft een vrij pittig to toespraak gehouden. Kijk. Thomas van den Dunk, nou die was helemaal uh, zeer pittig. Ja. Okay. Die deed het zwart weer, helemaal. merkwaardig kledemoon. Ja. En, en wat houdt dan die, de, de moraal in? Nou ja, Gaat het dat over hebzucht het gestart... en, uh, en, en dat soort dingen? Kom. Nou, er is natuurlijk iets verteld over uh, het afknijpen van de cultuur. Ja. De begroting, uh, okay. enzovoort. En, mm, heel ook serieus. Over, over de PVV. en, en ja, Op een gegeven moment heeft, ik weet niet meer wie, die heeft een speech gehouden, zogenaamd een, uh, een Russische toespraak. Oh, dat heeft als Kersting zelf gedaan. En die heeft hij dan zogenaamd vertaald naar Almere en Limburg en uh, meneer Bleker. en Nou ja, dus dat soort dingen. Dat is... Het is eigenlijk gegeven... grote cabaretavond, begrijp ik. Ja, ja, ja. Dat was ook, het was echt een hele, hele onderhoudende avond. Het publiek is zo enthousiast. Dus wat dat betreft heeft hij uh, het weer kennelijk... goed gedaan. Was u al eens eerder geweest? Ik nou, was nooit eerder geweest, ja. nee. Nee. En hoe kwam u dan vanavond daar terecht, toch? Nou, er was een vriendin en die had het dan ook weer van horen zeggen. Van ja. een vriendin en die had gevraagd of ik mee ging. Nou, dat leek mij een, hele, een ja. heel leuk idee. En dat was het ook echt. Ja, overigens wat, wat vindt u van die protesten van sommige mensen... tegen uh, racist, de, de, de racistische aspecten van Sinterklaas? Wat vindt u daar eigenlijk van? Wat vinden we daarvan? Ja, wat vinden we daarvan? Het ja, is een beetje lastig, hè, dit? Ja, er werd, er werd natuurlijk wel iets over gezegd. Dat uh, die Bas Haring, geloof ik zelf ook... Wat Zwarte ja, Piet betreft, dat je dat allemaal niet zo heel serieus moest nemen. En uh, ja, het werd een klein beetje gebagatelliseerd. Hmm. En zelfs, ja, ik, ik, ik, vanmiddag heb ik het er even over gehad. Ik had het idee... Of ik heb het idee dat uh, iemand die zelf dus uh, uit Suriname komt... of zwart is of donker, getint... dat die het best uh, toch wel uh, moeilijk kan vinden. Want uiteindelijk is de beeldvorming natuurlijk... ten aanzien van de neg is, is gewoon negatief ja. vroeger geweest. En dat is dan wel eens wel over. Maar uh, dat, dat beeld, die beeldvorming die heeft ons toch aardig uh, je wordt er in de figuur van uh, Zwarte Piet uh, voortdurend aan herinnerd, aan die ja. oude beeldvorming. Ik zou me kunnen voorstellen dat je daar dus, als je zelf donker bent, dat je dat toch wel zo ervaart. Ja, en, en als dat nou zo is, als dat dan een feit is, zouden we dan daar toch niet, zou, niet iets aan moeten doen? Ja, <lacht> dat is een moeilijke vraag. We, ja, precies, dat is ook ja. een moeilijke vraag. Ja. Dat vind ik ook hoor, ik vind het zelf ook een moeilijke vraag. Want je wil helemaal niet dat, die, dat, dat er iets met die traditie gebeurt, dat er iets aan verandert. Dat wil je gewoon niet. Nee, nee. Het, het, is, het blijkt door de jaren heen toch altijd wel ja. weer heel succesvol te zijn. Ja, dus moeten mensen dan maar die pijn voelen? Nou, <laughs> dat weet ik niet. Maar ja, misschien kunnen wij het uh, wat relativeren. Wij hè? wat relativeren? Ja, daar, naar. Hoe bedoel, nou ja, je? Hoe bedoel naar je dat? Nou ja, door ja, een beetje de, de geschiedenis erbij te vertellen en zo. Ja, ja, ja, op die manier. Ja. ja, dat is een lastig ding, hè? Ja. ja, toch wel. Ik weet het ook niet, ja. Maar goed, het was, dus een, het was in ieder geval een... Een, een zeer geslaagde een, avond. avond in de ja. Stad Schouwburg in Amsterdam. En hij gaat het vast volgend jaar weer doen. Dus voor iedereen die dit hoort en gemist heeft... U weet waar u volgend jaar op Sinterklaasavond, wat u dan, moet gaan ja. doen. Maar... Dat was, volgens mij was het uitverkocht, hoor. Oh, nou, dan, ja. dan, dan, dan verzint hij er wel een tweede Sinterklaasavond bij. Ja, ik zal iets. het zeggen, ja. <laughs> Oké, okay, mevrouw Vertel, ik dank ja. u hartelijk en ik wens u nog een goede nacht. Slaap lekker. Ja, hartelijk dank. Dag. Ja, dan kom je niet ver, Daniel Lohus van het album Houd Moed. Met twee T's geschreven, zowel het houdt als het moet. Um, het het, woord, het nummertje sleuteltje. En dat is altijd leuk. Um, we hebben het over Sinterklaas. Daar zou het wel eens een hele tweede uur over kunnen gaan. In al zijn aspecten. Mijn uitnodiging aan u is om nog, om nog eens een, een van de gedichten die u ge, hebt moeten lezen voor de radio te herhalen als het echt een mooi of bijzonder of goed gedicht was. Lijkt me heel leuk. Maar uh, misschien is dat wel veel te persoonlijk. Alle andere aspecten van Sinterklaas mogen aan bod komen. En natuurlijk het, uh, nou ja, het onderwerp van de animatiefilm in Nederland. Maar het is dan wel meteen weer heel iets anders. Louis, goeienacht. Goeiedag. Hallo. Ik ben al wat ouder, ik ben in mijn 83ste levensjaar. Zo. En ik zat net te luisteren naar dat programma van u: Zomer ineens schiet me tegelijk Santa Peden in. Waarom zouden we de cultuur niet omdraaien? En dan niet direct voor de kinderen, dus laat maar zeggen dat we daar een film van maken of een paar dagen. Hm. Of in de avonduren als de kinderen niet kijken. Dat Sinterklaas zich klaarmaakt voor het feest. Hè? En, ja. en dat hij zegt, Sinterklaas. Kijk, uh, de blanke mensen... die hebben de negers tot slaaf gemaakt. En als straf neem ik blanke mensen... en die maak ik zwart via de schoorsteen. Nou ja. Dus uh, de, de blanke worden gestraft... omdat ze de, he, de negers tot, tot slaaf gemaakt hebben... of uh, racisme, of weet ik hoe ze dat dan noemen... maar met een mooi verhaal en dat je dan ziet... Hoe de Zwarte Piet zwart gemaakt wordt. En dan desnoods als straf. Hè? Dat je eh, oude films ziet van hoe slaven gebruikt worden. Ja. Op een avondprogramma of zo. Of een nachtprogramma uh, op de tv. En, ik, en... Ben niet zo, ik ben meer een radiomens dan een tv-mens. Maar Leef, hou er zo. Ja, yeah, ja. Yeah. Uh, maar maar. En welk doel zou je daar dan mee willen bereiken, Louis? Nou, dat oh, daar kwam ik door dat gevoel... Eh, eh, ja? ja, omdat ik al wat ouder ben. Dat, ja, je zal maar negen zijn. Ja. En je zal dat meegemaakt hebben. Eh, als ouder, eh, van je grote ouders, de slavernij. Ja, dan, dan, dan, dan ja. kan ik me best begrijpen dat je dat kwetst. En dan zou je het willen opheffen? Of, of vind je dan dat het... Nou, ja, Een soort eh, eh, eh, Sint klasfeesten van maken. Maar dan, en desnoods... Eh, eh, ...ik kom dat op het idee... ...dus kan het kan misschien op een heel andere manier... ...uitgevoerd worden... ...maar gewoon als echte negers die dat voelen... Maar ja. ...zwarte mensen... ...of eh, gekleurde mensen... ...die dat voelen, dat ze slaaf geweest zijn... ...en dat hun voorouders... Eh, ...door de Nederlanders op schepen... Eh, ...naar de plantages gevoerd zijn... ...hoe die daar nou... ...mee klaar zouden komen. Met ja. ja. dat gegeven... ...we straffen de blanke... ...door hem zwart te maken... Ja. ...zodat hij kan voelen wat het is om negen te zijn. Hmm. En, en, en, dat, maar dat laten we niet aan de kinderen. Voor de kinderen houden we alles zelf, hetzelfde. Ja, hè, dat zeggen we gewoon. Dat houden we voor de kinderen. Die, die, eh, kinderen weten dat nog niet tot die hmm. leeftijd. Hè, we, weten nog ik zei, helemaal niets van slaverij. Dat we dat, en dan vertellen we ze dat ook... als we gaan vertellen dat ze in niet bestaat. Ja, ja. Dus dan vertel je dat de kinderen... Waarom dat feest is. Ja, ja. En, en wat daar. Hoe. hoe in hoeverre. Dan, het herinnert aan ook een besmet verleden van. Ja. Ook, ook Nederlanders natuurlijk. We hebben dan, veel slaven dat, gedreven. Dat, dat uh, mensen die ervaring hebben. Of die dat gevoel hebben. Die daarmee zitten. Hè, ja. Van. Nou ja, dat hun ouders, hun grootouders. Hun voorouders. Door de Nederlanders dan gebruikt zijn. Die kan me dat best. Ja, begrijpen. Ja, je kan je verplaatsen dat gevoel. Dat mensen moeten ja, hebben. In feite, in feite. Als je nou even nadenkt. Die blanke is toch maar verdond arrogant. De, het, het kleinste mensje op de wereld. Tenminste in aantal. Yeah. Witte zijn maar heel klein. Dat ze de macht in de wereld hebben. Zich toe eisen. Yeah. Dus als al die blanke mensen, nou, al die kleur, gekleurde mensen die in opstand kwamen tegen de blanke. Nou, ja. dan werden wij een slaaf gebruikt. Ja. Yeah. Dat, uh, dat, zou, dat zou je heel ja, goed kunnen voorstellen. Dat is ik voorstellen. gedachte van een ouder iemand. Ja. Enigszins <laughs> uit levenservaring of hoe je het nog wil. Het. Helemaal He niet dat ik trouwens zo goed ben hoor. Maar o gewoon, het schoot me zomaar ineens in. Nou Louis, dankjewel. En ik, okay. ik wens je nog een goede nacht. Goedenavond, die ja. ook. Daar ja, Blijf bellen met 0800-1121. Ik zie trouwens via e-mail binnenkomen dat... en het gaat nog even over de animatiefilms... om nog even iets anders tussendoor te gooien... Frans de Heer schrijft dat het een interessante uitzending was. Er is een prachtige korte Nederlandse animatie, 15 minuten, genaamd Sintel. Verscheen in 2010 en die is te zien op YouTube. Ja, maar dat is ook het probleem niet. We hebben inderdaad ook alweer prijzen gewonnen met korte animaties. Want waarom? Die kan je in je eentje maken. Nou schijnt het verhaal erachter te zijn dat Nederlanders niet graag binnen zo'n verband samenwerken aan een een lange speelfilm van anderhalf uur. Want dat kost je dus een paar jaar. En dan moet je in teamverband werken. Dat blijkt wel bij mijn gasten. Albert Het Hoofd en Paco Vink. Dus die werken wel samen. Die gaan straks met twintig mensen samen aan de slag... om een film van anderhalf uur te maken. Nou, Nederlanders hebben wel heel veel korte animaties gemaakt. Daar zijn we wel heel goed in. En een daarvan is dus Sintel. Goed. Um, Puk Essenboom, goedenacht. Ja, goedenacht. Hallo. Hallo, ja, ik wou eventjes reageren op de vorige meneer. Ja, of... Ik ben zelf half Surinaams en ik vind het echt uh, ja, eigenlijk best wel onzin... al dat anti-Zwarte Piet-gedoe. Ja. Ik vind het zelf namelijk een heel gezellig feest. Ja, gelukkig. En, ja, en mijn dochter vindt het ook een heel gezellig feest. Ze is zelf Zwarte Piet geweest vanavond. Ja. En, maar mijn punt is dat uh, eigenlijk de geschiedenis niet helemaal uitwijst... waar Zwarte Piet nou vandaan uh, komt. Nee. Het wordt verwezen naar, uh, naar een hulpje van Wodan... Uh, naar een knecht die door de schoorsteen gaat. Er wordt ook verwezen naar slaven van, uh, die, die van de moren dan afkomen. Ja. Er zijn vele verhalen van. En niemand weet echt precies hoe het gaat. En ik denk dat het is maar je eigen associatie is wat je er dan mm. uh, aanbrengt. En de slavernij is allang voorbij. En ik vind het heel jammer dat we die uh, associatie bij die kinderen brengen. Vandaag was er een heel mooi stukje op uh, Nederland 3, geloof ik. Mm. Daar hadden ze een zwarte Sinterklaas bij kinderen... En, en heel veel van die kinderen zagen niet eens dat die Sinterklaas zwart was. Ja, ja dat, is wel, dat is wel goed, zeg. Ja, die kinderen zien dat helemaal niet. Wij zitten dat in die kinderen hun hoofd te, te, te proppen. Ja. Terwijl voor hun is het gewoon een heel leuk feest. En ja, waarom moeten we onszelf nu nog tot slaaf gaan maken? Nou ja, dat is, dat, is, dat is wat jij de mensen verwijt die er tegen protesteren. Hè? Als, als een foute traditie. Dat, dat, dat ze als het ware dat beeld dat ze slaaf zijn geweest, ooit nog eens blijven bevestigen en daarop blijven hameren. Ja. Zo zie je dat. Want ik heb wel iemand heel serieus, die was volgens mij niet half surinaams maar Surinaams, uitleggen dat zij echt. dat zij pijn voelt op in deze periode van het jaar, door al die. Malle Zwarte Piet op straat zien. Dat, dat vindt zij dan toch ken ik een vervormende, dat vond zij op de radio, een vervormende spiegel. Het was heel serieus, het was niet zomaar een verhaal. Dat deed echt zeer in, in dat... dat... Dat begrijp ik ook wel, maar ja, zelf als ik dan een Zwarte Piet zie, denk ik niet... God, wat loopt daar nou, ja. een rare neger of zo. Nee. Want, ik bedoel, dat lijkt voor mij helemaal niet op een neger. Dat nou, ja. heb ik zelf wel eens gehad dat een kind zei, God, ben jij een Zwarte Piet? Dat heb ik wel eens gehad. Ja. Maar dan, uh, ja, ja ik, ik vind dat zelf eigenlijk best wel grappig. Maar ja, het, het is dan weer niet zo andersom... dat ze denken dat een Zwarte Piet een neger is. Ja, nee. Dus ja, ik denk, ja, waarom moeten we die kinderen dat dan uh, opwijzen? Ja, dus, dus doe het nou maar niet juist, want ze zien, ze zien het niet eens. als je het. Uh, nee. Uh, een hele en man, laat ja. de schuld lekker bij die kinderen dan. En, uh, heb jij ja. Puk uh, Sinterklaas gevierd? ja. En met gedichten en met surprises en met alles erop en eraan? Nou, ik heb uh, vanavond toevallig, uh, uh, ben ik wel eens uh, vrijwilliger bij een, uh, een zwerversopvang. Uh, ja. We eten daar. En daar heb ik vanavond Sinterklaas gevierd met mijn dochter. Die was dus uh, Zwarte Piet. Ja. En uh, we gaan uh, Sinterklaas nog echt vieren bij mijn moeder. Dus dat moet nog komen met de gedichten en zo. En wanneer doe je dat dan? Dat gaan we pas zondag doen. Raar, hè? Gewoon ja, op, de, op, de, op, de, op de 11 december, ja. Oké, okay. met naast de kerstboom. Ja, zoiets, ja. En dat vind je dan ook helemaal geen probleem? Nee, daar moet je gewoon lekker, lekker flexibel in zijn, vind ik. Hey, en hoe was dat uh, Sinterklaas vieren in dat uh, opvanghuis voor uh, zwervers? Hoe is dat dan? Nou, dat was, uh, dat was heel grappig. Het is niet echt een opvanghuis. Ze nee, maar... eten daar. Maar ze eten, ja. ja. En uh, nou ja, de, de Sinterklaas was een vrouw. <laughs> dus dat, was ook, dat was ook wel grappig. En dan, uh, ze, ze kennen over iedereen wel een verhaaltje. Dus dan komen ze eventjes bij Sinterklaas. En dan krijgen ze een verhaaltje over wat ze dat jaar allemaal gedaan hebben. En een, en een klein cadeautje. En dat zijn dan dingen die nuttig zijn voor, voor, ja, voor mensen die dus geen huis hebben. Zoals? Uh, warme sokken. Of uh, scheermesjes en dergelijke. Ja, dingen die je gewoon... Uh, oh, heel praktisch. Ja. En uh, schalen en, en zo... En ze spelen het spel dan ook allemaal mee. Want het zijn volwassen mannen en vrouwen dus. Iedereen doet helemaal mee. Het is altijd een feest daar. Het is echt een feest. Dat lijkt me wel heel bijzonder moet ik zeggen. Ook om, om, om mee te maken. Voor jou dan weer daarbij. Nou ik vind het ook. Dat is dan wel een grappig verhaal. Een paar jaar geleden was ik dus met, met de dominee van, van Stichting Kruispunt. Dus ja. uh, gingen wij naar een plek waar uh, zwervers buiten sliepen. En we hadden brandhout voor hun. We waren ook als Sinterklaas en Zwarte Piet dus verkleed. En we gingen daar brandhout brengen. Maar dat mocht eigenlijk niet van de politie. Ze mochten geen kampvuur maken. En de politie kwam dus ook. En uh, toen zei dus de Sinterklaas... van uh, ja, maar het is wel uh, Sinterklaasavond. En toen zei, die, toen zei die agent dus... van nou ja, dat is waar. Dus voor, voor vanavond maken we een uitzondering. <lacht> en, ja, dat is dan ook weer de kracht van, uh, van Sinterklaas. ja. ja. Dat, ja, dat vind ik gewoon heel mooi aan het feest. Nee, dat, dat is ook wel weer een erg goed uh, en overtuigend verhaal. Puk, wat leuk dat je belde. Dankjewel. je Even wat ja. tegengas gegeven en uh, mooie verhalen. Dankjewel. je Ja, dank Fijne avond. Ja, jij ook. Dag. Yo, doei. Um, goedenavond. Met wie spreek ik? Goedenavond, met Stefan. Stefan. Hallo. Hallo. Ik heb uh, altijd tot mijn zesde, zevende of vrij lang nog in sint Sinterklaas geloofd. Ja. Dat er inderdaad een uh, goed heilig man uh, uit uh, mijn uit Spanje kwam. Mm -hmm. En we woonden in, uh, toen nog in een uh, bungalow in een plat dak. Met uh, open haard En uh, daar kwam Zwarte Piet door. Ja. Om de cadeautjes uh, te brengen. Ja. En doordat hij door die soort inkoop, werd hij zwart. Dat was het verhaal. Dus ik weet niet welke uh, mensen nu... Uh, ...klagen over... Uh, ...negroïden, weet ik veel wat. Maar die, het zijn Piet, het is een Nederlandse naam. Toch? Ja, Piet. Ja, ja. Piet, ja. zwarte Piet, die zwart is geworden... ...door de schoorsteen. Door uh, het roet van de schoorsteen. Dus je vindt het, het, het, het, het verwijzen naar... De, ...de herinnering aan de slavernij... Slavernij ...vind, vind al ik... Al uh, ...onzin. Denk ik in mijn kinderbeleving... Ja. Uh, uh, ten zeerste overtrokken. Heb je Sinterklaas gevierd? Ja. Was het leuk? Het is een beetje een sukking geworden. Uh, dit jaar ik zou ik bij mijn ouders vieren. Ja. Alleen ik had een uh, pakketje besteld bij een uh, uh, groot uh, modehuis. Ik had uh, mijn vader een cadeautje te geven. Dus ik geef hem uh, een mooie herentas. Dacht ik, ja. die ook over de schouder kan hangen. Alleen TNT heeft het nagelaten het pakketje tijdig te bezorgen. <laughs> oh. Ja, oh. Dus, ik, dus ik moest daar vrijdag zijn. En ik, ik heb aan de hang, lijn gehangen met wie heel goed geholpen ben door de leverancier. Ja. En met TNT. En ik zei, nou, uh, het paspoort komt nog al zeven uur. Uh, om, met of zonder pakjes. Dus ik heb verwacht dat acht uur, maar er is nog niet wat geweest. Ach. Dus uh, het was een ramp. Ik ja. kreeg zonder cadeautje. Met een lullig gedichtje over een tas. Uh, naar uh, afgelopen Sinterklaasfeestje. Ja, ja, waar waar de kinderen al in bed lagen. En uh, bonje met mijn vriendin enzovoort. Nou, uh, noem maar op. Is... Allemaal dankzij de laterheid van... Uh, Losbedrijf. Ja, nee. maar ja of, of ze hebben het zo druk gehad met al die pakjes... en uh, die op het laatste moment nog even gestuurd moesten... Ja, daar, daar hebben ze Pieter toch voor. Oké. Ja, toch. Ja, dat is zwaar, Stefan. Je hebt helemaal gelijk. Um, nou, heb je helemaal niks gevierd? Ja. Heb, je, heb je uiteindelijk niets gevierd? Of is het dan helemaal uh, in het water dat gevallen? Het wat, is echt in het water gevallen. Ach, ja, nou ja. Voor, voor mij uh, dit jaar. Ja, dat is ja, toch, ja. uiteindelijk is er wel wat gekregen hier en daar. Wat lekkers in huis gehaald, maar... De avond uh, bij ja. mijn ouders dan. Dat is, uh, ja, dat was, was een... ik in ieder geval. Uh, ja. wat aan de laatste kant. Oké. Okay. Nou goed. Stefan, um, goed om. Maar eens... om terug te komen op die uh, Piet. Piet. Ja. Piet is een Nederlandse naam. Ja. Die jongens zijn zwart geworden, schoor, de dus schoorsteen. Oké. Okay. Zo simpel Laag. is het. Zo. zo, zo. Ja. Dan, dan hey, heb je hem aangebracht. Maar dat Ik trouwens ook wel uh, dat ze heel uh, vrolijk en goed gekleed zijn, die zwarte Pieten. Ja. Net als ze overigens uh, zwarte mensen zich heel goed weten ja, ja. te glijden. Ja, dat is waar. Jij hebt er geen probleem mee, dat is duidelijk. Um, en ik wens je dan nog een goede nacht. Ja, is gelijk. Dag, Stefan. Goeiedag. Dag. Hugo, goede nacht. Nou, ik geloof dat Hugo even um, iets anders aan doen. is. dan gaan we wat muziek laten horen. Een final van Anne Lines. van Anna Lines. Die zal dus ook wel niet Final heten, maar Finaal. Um, dat album is dit jaar uitgekomen. Het is twee minuten over half twee. U luistert naar Kaas van de NCV op Radio 1. Pratend vooral dus over Sinterklaas. Maar wat wil je als we dat thema aan hebben gesneden? Um, overigens, als het over de TNT gaat. Ik heb zo'n voor mijn achtjarige dochter zo'n videoboodschap laten maken bij een bedrijfje. Dan moet je via internet... Opgeven hoe oud ze is en waar ze van houdt. En nou ja, nog zo'n paar dingen. En dan maken zij daar handig gebruik van in een verhaaltje dat ongeveer een kwartier duurt. En dat wordt dan weer teruggestuurd. Dat schijnt een groot succes te zijn. Dat is ook heel slim natuurlijk. Heel slim uh, bedacht. Want dan als, je, als je dat met een aantal anderen viert, dan moeten die anderen dat natuurlijk ook doen. Want anders is het een beetje saai dus, of flauw. Dus wij zaten daar inderdaad met uh, drie van die videoboodschappen. Zo'n beetje naast elkaar die door elkaar heen speelden. Maar voordat wij vertrokken, was die er nog niet. Dus op het allerlaatste moment kwam de, P de TNT nog langs met deze videoboodschap. Dan zit je ook wel een beetje raar te kijken hoor. Want nu, hij nu heen ze nog niet. En hij is wel beloofd. Dus uh, ze waren in dit geval op tijd. Mevrouw Verschaik, goeienacht. Bent u daar? Ja, ben ik. Ja, hallo. Hallo. hallo. Ik, vond, uh, ik vond het jammer van uh, de vorige dat hij uh, zijn het in water uh, heeft zien vallen. Ja. En uh, ik vond die oudere ja, ik... Uh, Louis. Uh, ja, die vond ik fantastisch. Vond je die ja goed? Ja. Zo van le leer ons nou eens een lesje door. Uh, ja. Door, door te laten voelen wat het is. Wat het is, ja. Ik uh, was zelf met een zwarte man getrouwd. Oh. En ik was uh, hartje filmen. Met hem uh, bij uh, mij in de buurt in een sigarettenwinkel om mee door elkaar te halen. Ja. En je geloof. Er kwam een vrouw met, het, met kleine kinderen binnen. En het meisje kroop achter, achter moedersrokken. En zei, mama, Zwarte Piet. <laughs> Midden in de zomer. Midden in de zomer. <laughs> zomer. Ja, heeft je dat vaak meegemaakt? Ja, heel erg. Uh, wat deze man zei ook, uh, meen ik ook echt. En uh, dat is niet uh, voor mij een uh, Om wat te zeggen. Ja. Maar discriminatie. Ja is nog steeds altijd daar. Ja, ja. En dat heb ik uh, van nabij uit meegemaakt. Uitgemaakt in metro's, in drems, van alles en nog wat. Ja. ja. En is het dan voor u een reden om uh, te zeggen... met dat Sinterklaasfeest moet je dan dus eigenlijk ook een beetje oppassen? Want dat bevestigt het? Of vindt u dat dat er helemaal niks mee te maken heeft? Nou, eigenlijk, eigenlijk niet. Uh, als er mensen allemaal eens een beetje... Verder kijk, als, als de neus lang is, ja. zou het dus allemaal niet zo zijn. Kijk, ik ben een oudere dame uh, van over de zeventig, hartstikke ziek. Oh. En ik ben op het ogenblik ben ik, uh, uh, een actie aan het uh, doen: uh, kistkaarten recyclen en dan verkopen voor Kenia. En dan denk ik, ja, daar doen we het voor toch? Voor Kenia. Dat doen we toch voor. U bent, u bent, vanavond heeft u kerstkaarten gerecycled. Gerecycled. En die verkoop ik dan. En, en, en, en hoe dat komt u geld dan. We gaan dan naar Kenia. En hoe komt u nou aan die kerstkaarten dan? Vanavond van, toch? Of deze van dagen? Van iedereen, van iedereen. Vraag ik oudere kerstkaarten. Ja. En dan ga ik ze recyclen. Dan haal ik. Uh, ja. Uh, materiaal ervoor. Ja. Nou, dan ga ik ze mooi verkopen. Wat goed zeg? Dat is slim. En, uh, lekker vol. Ik ga een waterputje laten staan. Laten we plaatsen en ja, uh, nu goed. gaan we voor de kerst gaan we kijken of we, of we uh, kleding voor de kindertjes kennen. Uh, dus u, u bent eigenlijk al, al met een grote stap over Sinterklaas heen gesprongen en uh, bent alweer volop bezig met kerst ook. En trouwens goede acties voor Afrika. Ik ben al weken bezig ermee. Ja, ik, heb, ik, ik ben eigenlijk nou net naar bed omdat ik eigenlijk vandaag wou ik uh, tien kaarten helemaal weer klaar hebben. Heeft u, die, heeft u dat gehaald? Ja, ik heb schaald. Tien keer. Ik heb er. Oh. Van genoten. Ik zou eigenlijk op... Eigenlijk in mijn trippelstoeltje had ik er nog wel een uh, half nacht verder willen zijn. Ja. Maar uh, ja, moet ah, je moet. Ah, je moet gaan slapen op een gegeven moment. Ja, maar ik ga jullie luisteren. Oh, Dat doe ik ja. heel veel. Ja. En uh, ja. dit was. echt genieten. Dat is gewoon genieten. <laughs> Want ja, het. Uh, als ik, al, uh, ik heb eigenlijk al jaar of 100 euro aan kerstkaarten verkocht. De mensen die, die zeggen: Nou, het is onbegrijpelijk dat dat oude kerstkaarten waren. Het ja. is heel veel werk, want het zijn kleurencombinaties en zo. Het is ja. gewoon hartstikke leuk. is ook leuk. Maar ja, dit ja. is ook leuk. Ja, kerstkaarten recyclen, het lijkt me nog niet zo eenvoudig. Is ook niet Hoe eenvoudig. Hoe doe je dat nou precies? Nou, je knipt de achterkant af, hè? Ja. Je houdt de bovenkant. Je knipt de achterkant af? Ja, die knip je eraf. En de kaart, hè, dus die doe je open de achterkant eraf. Je snijdt met een machine, je snijdt mooi bij. Nou, en je gaat er kleuren uithalen. Wat in de kaart zit, dat doe je op een ander karton plakken. En dan ook eens in die kaart een kleur, wat er ook nog zit, daar een envelop van uh, onderschrijven. Hmm. En dan mooi in een zakje. Zo. Nou, je weet niet wat je... Hoe lang ben je dan bezig met één kaart? Gerecycled? Nou, uh, recyclen, als je... Uh, ik doe er ongeveer vier per dag. Dat is, het is heel veel werk. Ja, ja dat begrijp echt, ik ja. Het is net zo is. werkelijk als een animatiefilm maken volgens mij. Ja, het is, het is, het is gewoon uh, echt... Uh, het, is, uh, het combineren, dat houdt op. Ja. Nog eens even kijken of de kleur pas ja, ja, okay. Maar het is enorm geniet. Maar het is wel heel mooi werk. En uh, daar zijn, zijn dan uiteindelijk ook weer mensen dankbaar. Ja, voor. daarom. Mevrouw en, hey, je, je doet ook nog wat aan de natuur, hè? Ja. Toch, Rieswijker? Ja. <laughs> ja, dat is heel goed. Mevrouw Verschijk, ja. u heeft ons alweer meegenomen naar, uh, en naar Kerst en naar Kenia. Maar ach, op deze avond kan alles. Ik dank u wel. Dank je. Jullie Dag. ook. Dug. Jos, goeienacht. Dag Jos, dag Lex bedoel ik. Ja, ja. Je, je verslikt wat die je even. meneer zei over die boek. ik wacht ook nog steeds op een boek hoor. Maar goed, Echt waar? Het maakt niet uit. Een Sinterklaas cadeautje wacht u nog op. Wat zeg je? U wacht op, op een Sinterklaas cadeautje nog. Ja, dat was voor mijn zoon. <laughs> ik ja. kreeg dus vanavond bij wijze van spreken niet veel. Nee, maar ik had wat... er wel een uh, gedichtje bij gemaakt wat? dat... Uh, dat er nog wat in het vat zat. Maar goed, ik heb ook een gedicht gekregen van mijn andere zoon. Ja. Daar staat, lieve oma... Mag ik het voorstellen? Ja, ja, alsjeblieft, dat vind ik leuk. Lieve oma Jos, als de Sint-oma belt... hoort hij continu gebubbel. En dat klinkt heel dubbel. Want je bent weer een computerspel aan het spelen. <lacht> maar dat is beter dan je achter de geraniums te vervelen. Ook is het knap dat je op jouw leeftijd... nog zoveel met laptops van laptops weet, ho al hoewel je soms de basis vergeet. En dan bel je een jonge student die je computer weer verwendt. Naast de computer is op sport. TV. Ach, wat Naast de computer is sport op TV je leukste vermaak. En dan valt de komende zomer in de smaak. Want we beginnen met het voetbal-EK. En dan komt de toer na. Het toetje vormt de Olympische Spelen. Dan hoef je je geen moment te vervelen. Van ochtends vroeg tot s avonds laat is er sport op het apparaat. Van hockey tot de saaie padendressuur. Jij kijkt elk uur. Dan kun je daarover weer lekker chatten met je kleinzoon. Of je schrijft een tweet, maar niet via de telefoon. Heb je naast deze drukke mediaactiviteiten nog tijd... neem dan eerst een goede maaltijd, want ik ben aan het afvallen, hè. En ga lekker zitten op de bank en neem dit goede boek van de plank. En dat was het boek van uh, Nicky Jarrett, Het hm. Weerzien. Zien. Oké, okay, dat ken ik niet. Nou, het is van uh, French, uh, oh, Nicky en French. Ja, Nicky en French, ja. maar dit is van haar alleen. Dus, uh, ja, ik vond het zeer verrassend gedicht. <laughs> ik moest er wel om lachen. Dat goed zeg. Dus je zit heel veel achter de computer en je houdt van sport op tv? Ja, oh ja. En uh, ik, heb, ik begin z'n morgens met de radio aan te doen. Hè? Dat is een, Uiteraard dat, Radio hey, 1. Heel ja. flauw, maar dat is echt zo. Nee, dat is heel En verstandig. tegen een uur of zeven, dan, uh, dan gaat de tv aan of half acht. En dan met de Olympische Spelen, Tour de France, noem maar op, ik zit te kijken hoor. Maar wat zit je dan in de winter in hemelsnaam te doen? De winter? Ja, dat is, zijn al die uh, kampioenschappen niet. Schaatsen toch? Ja, oké, okay. ja. Ja, en maar skispringen vind ik niks aan. En, hmm. en biljarten en, en boksen vind ik ook niks aan. Nee. En daar kijk ik dan ook maar niet naar. Maar dan ga ik wat anders, iets anders opzoeken. Of ik ga lezen, hè. Ja. Of bubbelen achter computers, zoals ja. mijn zoon dan zegt. Maar, want jij houdt enorm van uh, chatten en uh, hele moderne... Want hoe, mag ik vragen hoe oud je bent? Ja, mag ik dat wel zeggen? Ik hmm. ben 76. Ja, nee, want uh, er zijn wel mensen die denken dat uh, mensen van boven de 70 om het uh, veilig te houden, dat die niet van computers houden... en daar niet zo goed mee, dat die daar... Oh, jawel, ik heb een laptop en uh, ik, ik, nou, ik zit hem morgens aankijken... of er berichten zijn en dan ja. ga ik even met... Ik zit op verschillende forums. Forums, ja. is dat het meervoud? Ja, mag, ja, dit is goed. Goed holland En daar zit ik dan op en ik, heb, ik zit op Facebook... en ik zit op Hives en ik zit op Twitter... Dus ik vermaak me best. Alle sociale media heb jij ingezet. Ja, wat geweldig. Ja, ja. ja. en ik uh, reageer ook vaak op Casaluna en oh, ik weet niet wie er allemaal nog meer op... Uh, ja, hoe heet die, uh, die uh, ook bij jullie zit. Gos, hoe heet die nou? Frank? Hij? Frank, Frank Dumos? Ja, die schrijft ook wel eens iets op Twitter. Ja, dat is waar. En jij niet, hè? Ik, ik wel, hoor. Ja, ik ook. Hoezo denk oh. je nou dat ik dat niet doe? Hoe kom je daar nou bij, eigenlijk? Je moet het wel volgen, natuurlijk, hè? Ja, ik zie je naam nooit... staan. ja, er komen er soms veertig binnen tegelijk. Dat weet ik wel. ga ik echt niet allemaal lezen, ik ga ook niet veertig van die berichten uitzetten. Ik ben spaarzaam. Nee, maar niet van jou alleen. Dat weet ik niet. Van Urban Wennermars. Ja, echt. Oh. Twee leuk? En, je, Wauke Dat lijkt me allemaal heel veel mensen. Ja, ik vind het ontzettend. Ik vind het zo leuk voor die of voor mijn leeftijd, dat ik het allemaal nog kan leren. Ja. En ik kan ook foto's erop zetten en ja. foto's versturen. Dus. Ja, het is echt een geweldig systeem. Ja, voor mij wel, ja. ja. Nou, wat en goed. dan lees ik nog bij, dan los ik nog cryptogrammen op. Maar het ging over Sinterklaasgedichten. Dus. Ja, dus daar hebben we onze, ja, dat hebben we gekregen. Nou, ik vond het een geweldig gedicht. Uh, ja, ik vond het ook van alle eer aan mijn zoon, hoor. Daarom, feliciteer hem. Ja? En wens, ik wens je nog een goede nacht. En blijf... Nou ja, Online. Ik blijf luisteren. Online tot, uh, weet niet, uh, ja. tot in je. ik niet je slaapval. <laughs> Oké, <Okay>, dag. <laughs> ja hoor, tot ziens, dag. <laughs> wat leuk, wat een vitaliteit. En wat een moderniteit. Wij gaan vrolijk door uh, met Marian. Dag Marian. Ja, hallo Marian. Ja. <laughs> nee, je bent geen Marian. Frank Dubois? Nee, ik ben niet uh, Marian. Nee? <laughs> Sorry. Ik ben Marian. Dat weet ik wel. Ik ben Lex. Ik ben Lex. Lex, oh, ja. sorry. Ja, ja, Dat ik, hoor je toch? Ik hoor allemaal zoveel namen. Ja, ja, Lex. Oké. Okay. Uh, nou, ik had een anekdote van mijn dochter ja. Sinterklaasavond. Vertel. Allemaal pakjes uitgepakt. Helemaal te gek. En het grote pak stond op het partiek. Nou, Sabine, ga maar kijken. Zo heette mijn dochter. En ze pakten het uit. En er was een poppenhuis. Mm. En wat zei ze? Ik heb geen poppenhuis gevraagd. <lacht> Ik wil een garage. <lacht> <lacht> en dat was zo'n desillusie voor ons. Maar ja, we wisten het eigenlijk wel. Het was gewoon geen popkind. Mm. En ze hebben het in de slaapkamer gezet, in haar kamer. En is nooit <lacht> naar gekeken. En dan kwamen haar neefjes. En die gingen met het spelen. Tuurlijk, ja. Neefjes notabene, ja. Dat is een... Ja, en ik, ik vond het eigenlijk zo'n mooi verhaal. Dus ik moest het je eigenlijk dat, vertellen. Ja, dat vind ik altijd heel erg leuk. Ja. Um, uh, de gender is uh, ook wel grappig. Heb jij um, nog Sinterklaas gevierd dit jaar? Nee, ik zit helemaal alleen vanavond. Nou, ik moet je wel vertellen. Ik was vanavond vanmiddag bij uh, een, een buurvrouw... die de man was uit het ziekenhuis. En daar kwam ik even op bezoek. Ja. Een kopje thee gedronken. En nou ja, een uh, speculaasje erbij. Hoppupup. En uh, de man zei van... Komt Sinterklaas nog bij jou? Ik zeg, die komt ieder jaar. Maar... Hij zegt, ja, maar ze nemen altijd uh, vrouwen mee die uh, niet zo goed zijn. Ik zeg ja, maar ik ben altijd heel goed voor iedereen. Dus ze nemen mij niet mee. En ik kwam thuis en mijn antwoordapparaat stond op. En wat stond er op? Mijn schoonzus belde van Marian, er staat een bakje met ertessoep op het balkon. <laughs> dus ik belde ze vanavond en ik zeg: nou Harry en Loes, ik heb een cadeautje gekregen van Sinterklaas, want er staat een bak te zoek voor mij klaar. Nou, dat vind ik, toch nog, toch zoet? Nou, dat is toch helemaal geweldig. Ja, ik vind het zoet. Ik wil ja. geen poppenhuis. Ja, ik ken die nee. kinderen. Ja, ja. Nou, goed verhaal. Maar ik moet even die mevrouw. Ja? Die dus kerstkaarten recycelt. Ik zou zo graag haar adres willen hebben. Want ik geloof dat ik twintig jaar kerstkaarten in de kelder heb. Nou, dan gaan we een. Uh, als je nou eventjes niet ophangt. Als ik ja. je gedag heb gezegd. dan krijg je vast wel even het telefoonnummer van uh, die mevrouw Ik Ja, ik wel toch. Want ik heb ooit gezegd. Als ik 65 oh. ben. ga ik al mijn kerstkaarten recyclen. Maar ik ben nu 68. En ik denk wel een gezeik. Ja. Daar heb ik helemaal geen zin in. Nee, maar nou ja. ik heb zoveel kerstkaarten van. Nou ja, nou, wat nou. ik zei. Ja, ik vind, het, ik vind het zo mooi van die mevrouw ja, dat ze dat doet. Ja, vier per dag. Ik, um, ja. Kijk, ik weet niet zeker of we dat nummer nog hebben van mevrouw Verschijk. Anders moet ze dat nog even doorgeven. Maar blijf even hangen, dan kun je nog even overleggen met Bart. Um. Even, oké. Okay. Ja, dat ja, is goed. Ik vind het helemaal geweldig. Oké, okay, dankjewel. Hey, een fijne avond nog. Dag. En bedankt voor jullie uitzending. Hè? Jij ook. Dag, Marjan. Oké, okay, doeg. Ja. Sint-Nicolaas twittert. Ja, dat vind ik nou wel weer sterk. Het is niet dat hij ook uh, op zijn leeftijd uh, zoveel gebruik maakt van sociale media. Maar hij twittert onder zijn eigen naam, Sint-Nicolaas. Dus het zal wel kloppen. Ik heb tijdens mijn nachtelijke tochten ook weer van u genoten. Vooruit voor u dat laatste handje pepernoten. Dat is twee minuten geleden binnengekomen op Twitter. Dat vind ik dan ook wel weer heel goed. Toos, goeienacht. Ja, dat ben ik. Ja, ja. hallo. Hallo, Hallo. Ja. Ik wou nog even iets zeggen over Zwarte Piet. Ja, dat kan natuurlijk. Uh, ja, want uh, nou ja, zelf heb ik altijd uh, het verhaal gehoord dus van uh, de schoorsteen, hè, ja. dat hij zwart werd. Maar ik uh, help nu, ik geef als vrijwilliger les aan buitenlanders. Ja. En dan zijn wij met wat Nederlanders en dan gaan we samen praten hè, met zo'n groepje. En dan hebben we de laatste keer ook met ze gepraat over Sinterklaas en Zwarte Piet. Ja. En daar zijn ook juist veel Afrikaanse mensen bij. Hè? Uit uh, Somalië vooral. Want daar is natuurlijk twintig jaar oorlog. Ja. Uit Angola. Uit ja, Congo. Nou allerlei. Uh, dus juist zwarte mensen. En nou ja. Toen vroegen we. Hè, wat vinden jullie daar nou van? Hè? van Wat er nou gebeurt over die zwarte piet? En nou eerlijk gezegd. Vinden zij dat helemaal niet erg. Nee? Want. Eén man die vertelde zelfs, en ja, dat is grappig, hij heet Verhaan. En dat betekent vrolijk. Hè? Okay. En dat is ook een hele vrolijke man, een hele aardige man. Ja, hij kwam hier bij ons toen hij 28 was, was al getrouwd en had vijf kinderen. Hè, dus, nou ja, het is een hele flinke vent. En eh, die vertelde, een keer was hij bij een winkel en toen kwam er een jongetje naar hem toe en die zei... Meer. U lijkt op Zwarte Piet. Ja. He? En nou ja, hij zegt, dat vind ik helemaal niet erg. Uh -uh. He? Dat, want dan kan hij uitleggen dat... waarom hij dat niet erg vindt. En, nou, want... hij zegt, ja, ik lijk er ook wel een beetje ja. op. He? En uh, nou ja, weet je het, wat, ik heb natuurlijk ook speciaal gekeken. Maar ik denk, ze hebben niet van die rode lippen. He? Dat hebben donkere mensen niet. Dus dat is echt dat schminken. Hè? Ja. Maar eh, nou ja, wij zeiden ook tegen ze, gaan jullie nou Sinterklaas vieren? Nou, dat doen ze wel, maar niet thuis. Dat, dat kennen ze nog niet. Maar bijvoorbeeld via de school hè, van de kinderen. En ook via hun werk. Want deze man die werkt dan eh, ja, bij zo'n sociale werkplaats Of ja, Novatech heet dat. Ik weet niet of jullie dat kennen, maar goed. Nee, niet per se. Maar dat nee, maakt niet dat... uit, maar goed. Maar, ze, maar ze, dat... ze snuffelen dus aan onze traditie. Vinden het eigenlijk wel een, iets om, waarvan ze het gevoel hebben... We, we willen daar eigenlijk wel een meedoen. We zouden daar wel mee willen doen. Ja, ja, dat vinden ze heel leuk. Want ze zien ook dat het echt een leuk kinderfeest is. Ja. Ja. Hè? En nou, daar genieten zij ook van. Is het mooi werk, Toos, om te doen? Vrijwilliger. Ja, dat is... Ja, dat is heel leuk. Het is, helaas gaat het nu stoppen, dat is allemaal met die bezuinigingen. Want ik doe het eigenlijk al meer dan tien jaar. He, en, en weet je wat het leuke is? Je komt op allerlei onderwerpen. Ja. He, ik bedoel, uh, we hebben soms een thema, maar je komt vaak op andere dingen. He, de laatste keer hebben we het toevallig ook nog weer eens over geloof gehad. Maar nou ja, dat doe ik, ik probeer je dan op een... Ja, eh, positieve manier. Ik bedoel, hè, dat je, eh, nou ja, ik, ik zeg altijd, ja, ieder mens die heeft eigenlijk, hè, door zijn cultuur krijgt hij ja, dingen mee. Ja. Hè? Dus ook godsdienst en zo. En dan praat je dus nou ja, over de positieve dingen daarvan. Hè? Natuurlijk. Ja, en bijvoorbeeld, we hebben ook nog wel eens, dat is een paar jaar geleden, dan gingen we juist met vrouwen over vrouwen dingen praten. Nou. Dat stellen ze allemaal heel erg op prijs. En dat zijn mensen die um, al in Nederland ingeburgerd zijn... en ook hun rechten hebben verworven? Of zijn het... Nee, ze zijn daarmee bezig. Hè. Ze... ze krijgen dus... Ze zijn nog uh, in, de, gewoon... in de procedures zitten zij nog? Dus, nou, nee, nee, dat niet. Nee, ze, ze hebben de status, maar ze zijn met de inburgeringscursus okay. mee bezig. En ja. in het kader daarvan uh, doen wij dit ja, ook. Ja. Hm. Dus jij, ja. jij, jij maakt aan buitenlanders... Duidelijk wat Nederland is. Ja, ja. Wat is Nederland? <laughs> nou, wat, wat zijn wij nou eigenlijk? Ik, ik denk dat het toch een heel uh, goed land is. Weet je, dat, dat juist die buitenlanders, die zijn heel positief meestal. Ja, ze bedoel, zijn er pas net. Nou, vaak ook al een aantal jaar. <laughs> ja, nee, hoor. dat is waar. Dat heb jij weer geleerd. Ja, ja. Maar zij, zij zien natuurlijk die, toch wel die vrijheid die wij hebben. Ja. He, dat je alles kunt zeggen. En ja, ik bedoel... Kijk, ze, ze, ze maken ook een heleboel mensen mee... die ook heel erg betrokken zijn bij hun. He, van vluchtelingenwerk. Ja. En ja, ook, ook van die, die mensen die hun dus lesgeven. Ja. Nee, ze, dat, dat valt mij altijd op hoor. En als je dan hoort he, wat zij hebben meegemaakt... En, uit welke landen zij komen. Weet je wat ook bijvoorbeeld is? Hè? Ook Vroeger waren er veel mensen uit Afghanistan en Irak en Iran en zo. Die hebben hun hele familie over de hele wereld verspreid. Ja. Hè? Want de een zit in Nederland, de ander in Duitsland, in Canada. Nou noem maar op. He, dus, dus, maar ja, goed, ze zeggen ook, we hopen dat onze kinderen het beter krijgen. Ja, dat, mag je dan, dat moet je dan he, gewoon en ook dat, blijven hopen. Maar en, ja. dat, en dat hun kinderen ooit, misschien wel in Nederland, dan dus ook volmondig Sinterklaas zullen meevieren. Ja, en nou ja, en ze doen ook. Ik bedoel, ik, ik weet ook van mensen bijvoorbeeld, dat die kinderen dan uh, iemand, een jongen die heel goed voetbalde en die ook prof werd. He, en Anderen die, die op de universiteit terechtkomen en zo. Hè? Dat gaat vaak heel goed met ja. die kinderen. Ja. Ze hebben wel iets ja. om voor te vechten, denk ik. Ja, ja. ja. Wat goed om te horen. Het is fijn ja. dat je dat werk doet. Ja, dat vind ik ook. Het dat je het, het Sinterklaas ja. een beetje relativeert. Dank je wel. En ik wens je nog ja, een goede hoor. nacht, Toos. Ja, en een goede uitzending ja? verder. Ja, ja hoor, dag. Ja. Ik lees nog één e-mailtje voor. In dit geval van, nou, ik denk rocket scientist. nee. Dat is andersom gespeld. Rock, chat, scientist. Maar ik weet niet of dat een frissing is van Bart in ieder geval. Zwarte Pit heeft niets met slavernij te maken. Sinterklaas komt uit Spanje. In Spanje woonden 700 jaar lang de islamitische mooren, Afrikanen, Rooms, katholieken en joden, vreedzaam naast elkaar. Werkten met elkaar, leefden met elkaar, heel harmonieus. Sinterklaas is gewoon een bischop, een hoge heer met een werknemer die we vroeger knecht noemden en die toevallig zwart is, een moor. Want ze komen allebei uit Spanje. Met slavernij heeft Zwarte Piet niets te maken. Goedenavond. Met wie spreek ik nu? Met Willy. Willy. Dag Willy. Ik wilde even een heel klein dikentje vertellen. Ik ben 82. Ik ben hier in 56 gekomen. En ik liep met mijn man in 56 geworden pas hier. Ja. Op de Blauwe Brug. En het was geen Sinterklaastijd hoor. En toen liepen drie, klei, drie jongetjes tegen ons. Hé, hey, Zwarte Piet, Zwarte Piet. Toen kwam er een meneer naar ons toe. Toen zei hij, mevrouw, strekt u er niks van aan? U en ik hebben hetzelfde lot. Ik ben een Jood. Oké. Okay. Hoe vindt u dat? Ja, dat is uh, ja, wel scherp en heftig. Heftig, hè? Ja. En um, heeft u... Dat kende u toen Sinterklaas eigenlijk al toen u net in Nederland aankwam. Ja wel in Suriname. Hoor. Ja. We werden altijd domgehouden. gehouden, dus we deden alles mee. Ja. Maar de Joden leefden met ons in Suriname, niet als een blanco. Hey, dat zijn de liefste mensen. Ja. En, en bent... Natuurlijk, want wij hebben toch alles van Nederland, dus we moeten uiteraard Sinterklaas ook kennen. En um, bent u? Ook daarna, na zoiets, als, als dat dan geroepen werd in Nederland? En u was er net op de Blauwe Brug in Amsterdam. Ja, echt waar hoor, Ik is ook niet hoor. En, uh, uh, is ook echt niet. Ik vind het alleen fijn, ik vertel het altijd. Maar vertelt u het ook omdat het zeer deed? Of o, waarom... Wat zeg je? De, deed het dan zeer? Vond u dat raar? Vond u dat naar? Hoe, hoe beleeft u dat dan? Nee, ik was nog een beetje dom, hè. Dus toen heeft die man mijn ogen gemaakt. Oké. Okay. Ik was met die domheid uit de Suriname gekomen. Want <laughs> daar blijven we, we dom gehouden. Ja. En houdt u, houdt u van het Sinterklaasfeest? Dus het, het lang, wat zegt u? Houdt u van het Sinterklaasfeest? Ja, ik vind het, Ik heb niets tegen Sinterklaasfeest. Ik vertel je wat? Ja, een verhaal. Ja, ja de, omdat je zegt: de kinderen associëren. De zwaarte mensen niet met Piet, dat wil ik u vertellen. Oh, okay. Ik heb niets tegen Sinterklaas, Bejo. Jullie kunnen het toch jaren vieren, mijn zorg. Je ziet in Canada, daar hebben ze het niet meer gevierd. Daar hebben ze tenminste een klein beetje karakter. Ah, mooi. Ik vind het erg uh, fijn dat u mij even gebeld heeft. En, ja. en het verhaal uit 1956 ja. nog een keer verteld heeft. Ik dank u wel, wat, Willy. Wat zeg je? Ik dank je wel, Willy. Oh, graag gedaan. Oké. Okay. Ja. Um, een mail nog van Ria Weiss. Nou, laat ik het zo maar uitspreken. Of iemand zich gediscrimineerd voelt door de Zwarte pieten rondom Sinterklaas... kan ik niet beoordelen, maar dat gevoel... kan ook wel eens bij de persoon zelf onterecht opgeroepen worden. Door de discussies van de afgelopen dagen... gingen mijn gedachten terug naar het midden van de jaren 60, toen er nog studenten of wie daarvoor doorgingen... langs de deur kwamen met aanzichtkaarten. Stapels had ik er inmiddels van. En ik besloot voorlopig even geen kaarten meer te kopen. De eerstvolgende verkoper reageerde verontwaardigd op mijn vriendelijke afwijzing. Dat is zeker omdat ik zwart ben. Nee meneer, dat is omdat ik er even geen geld voor over heb. Als ik nu kaarten koop, zou dat zijn omdat u zwart bent. Relativeren siert iedere volwassene welke huidskleur dan ook. En dat zijn dan de laatste relativerende woorden van um, Ria. Althans, laatste voor van de luisteraars van Casaluna voor dit moment. Zometeen natuurlijk de eeuw die nog urenlang doorgaat op deze zender Radio 1. Uh, dus blijf luisteren en meepraten. Wij gaan deze afzij, deze soort Sinterklaas-uitzending afsluiten. En we wachten vervolgens natuurlijk op trippel-trappel. Want ik weet bijna zeker dat dat een hele goede film wordt... Die animatiefilm van anderhalf uur, waarbij de dieren eindelijk ook recht hebben op Sinterklaas te vieren. Sinterklaas speelt daar niet zo'n belangrijke rol in, maar die dieren zullen volgens mij heel goed getekend worden. Dus die gaat komen, trippel-trappel van het koppel Paco Vink en Albert het Hoofd, maar daar moet u nog wel even op wachten. Waar u niet op hoeft te wachten is dat morgen gewoon weer een nieuwe aflevering van Kazeloene is en die zal worden gepresenteerd door, weten we dat? Weten we niet. Helco Span. Denk ik. Op dinsdag, Helco? Ja, geloof het wel. Uh, morgen is Paul Scheerder te gast. Dus de oprichter van het Leefkringhuis in Amsterdam. Daar kunnen mensen uit de buurt 24 uur per dag terecht met hun problemen. En die worden dan ook onmiddellijk aangepakt. Dit is de voicemail van Casa Luna. Dag Helco. Jij hebt Paul Scheerder te gast. Oprichter van het Leefkringhuis in Amsterdam. Er is dus een soort Florence Nightingale. Waar komt die behoefte, die drang, nou vandaan om dat soort werk te doen? Om die gedrevenheid, om altijd maar anderen te willen helpen. Ik wens je een goede dag. Ik ben ook wel eens bang. Net als jij. En jij. En ik. En ik. En CRV.